2 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In Den Haag zijn duizenden mensen bijeengekomen om actie te voeren... voor snelle, uitgebreide klimaatmaatregelen. Na een aantal lezingen en muzikale optredens... lopen de deelnemers een protestmars door de stad. Ze eisen dat de Nederlandse regering zich inzet... voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. En hebben mensen opgeroepen om vanmiddag naar Den Haag te komen... in plaats van te gaan werken of studeren. In veel landen wordt vandaag actie gevoerd... voor snelle maatregelen tegen klimaatverandering. Bij een inval in twee loodsen in Tilburg zijn 30.000 joints... en ruim 100 kilo hennep en hash aangetroffen. In twee kluizen in de loodsen vond de politie ook een half miljoen euro... aan contanten, sieraden en horloges, andere waardevolle spullen en een wapen. De huurder van de loods is opgepakt. Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs... dreigen met een landelijke staking op 6 november. Ze willen zo druk zetten op het kabinet om extra geld vrij te maken... voor onder meer een hogere salarissen en verlaging van de werkdruk... Premier Rutte wil wel eenmalig extra geld beschikbaar stellen... maar een bedrag heeft hij niet genoemd. Alle rookruimtes in de Nederlandse horeca moeten per direct dicht... staat in een uitspraak van de Hoge Raad. Sinds 1 juli 2008 geldt in Nederland een rookverbod in de horeca... maar er werd een uitzondering gemaakt voor speciaal aangewezen rookruimtes. Het is niet duidelijk of het rookverbod meteen gehandhaafd gaat worden.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 Geef op diabetesfonds.nl. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. Zandvoort en zomerhits. -F -F Dit is de zomer van ZFM met nu de Muziek Boulevard. I'm <laughs> Verdwijnen. Ik wil geen seconde voorbij laten gaan Want jij en ik, we zijn zo'n prachtig paar. Ik fluister zachtjes, je valt in slaap Ik blijf je kussen, het moment is daar Ik roep je naam en de stilte valt Ik lig helemaal alleen, alleen zonder jou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 They do. They smile in your face. Waarom wij bestaan? Waarom we worden geboren en straks weer gaan? Maar ze zwijgt en kijkt me aan. Daarin ben je, je vrij Het spel begint en dat het eindigt het is gegeven Maar hij blijft de Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties voor iedereen En toch speel je dit spel alleen Ik weet dat alles niet komt.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 to go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 Cfm. CFM's al voor. CFM's al voor. 106.9 FM. CFM! Hmm.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 I